Sure.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1367. Ja, dat is mijn uh, dyslexie, het al, draait alles om. Is, is dat dyslexie? Nou, maakt niet uit. We gaan luisteren naar Nieuwheidsmuziek twee uur lang hier op CfM Zandvoort. En ja, de nieuwe werkjes stromen binnen zich na nieuwjaar. Ongelooflijk, ik word belaagd. Ik zit 24 uur in mijn studio om alles te rangschikken. Kortom. Keihard werken. Maar goed, Lisa Hilton die heeft een uh, jessie achtig album gemaakt. Ik kan de naam allemaal niet uitspreken. Uh, dat doet ze dus niet alleen. Zezelf uh, speelt ze de piano en heeft allerlei muzici om zich heen verzameld. Dan Louis, met ook een hele ingewikkelde achternaam en een ingewikkelde titel van zijn laatste album. De track heet The River. Maar Goed, dat gaat ofwel. wel. Uh, ook een heel fraai album ook op piano. Uh, ja, de piano die uh, speelt een grote rol in, in dit uh, programma, maar natuurlijk ook andere werkjes komen weer langs. Oomzakelijk werkjes van uh, uh, uit 2019, zoals van mijn goede vriend Rodrigo Rodriguez, music for yoga and Reiki, en uh, music for shakuhachi, dat is de Japanse fluit. Je kan het allemaal teruglezen op www.inwpizelradio.info. Dit programma kan je terugluisteren en de informatie, de playlist zoals dat heet. Veel luisterplezier. Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. Thank um. you. tuning in. You can find more of my music at RaphaelGroton.com.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 Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambhumusic.com.